10 uur en dan net wel met het NOS journaal. Steeds meer Russen vragen asiel in Nederland. Vorig jaar kwamen er 810 asielverzoeken van mensen uit Rusland. Dat is een stijging van 63 ten opzichte van 2011. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... krijgen de meeste nul op het request, slechts enkele tientallen mogen blijven. Russen wijken ook massaal uit naar de ons omringende landen. In de eerste helft van dit jaar vroegen bijna 10.000 Russen asiel in Duitsland. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er nog geen 900. Binnen de hele Europese Unie staat Rusland nu op een gedeelte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 De jemenitische Nobelprijswinnares Tawakol Karman... heeft de ontvoerders van een Nederlands paar opgeroepen... hun gijzelaars vrij te laten. De gegijzelde Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen zitten al weken vast. Karman, een journalist, wijst erop dat de twee Nederlanders vrienden van Jemen zijn. Ze roept de jemenitische autoriteiten op om er alles aan te doen om de twee te bevrijden. En op haar website vraagt Karman aan de jemenitische president... om zich persoonlijk met de zaak te bemoeien. De twee Nederlanders vroegen onlangs op een emotioneel filmpje... aan de Nederlandse autoriteiten autoriteiten en media om hulp. De twee zagen er aangeslagen uit... en maakten duidelijk dat hun leven gevaar liep. Het was vandaag door vakantieverkeer erg druk op de snelwegen... in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italië. Het was vooral druk op de wegen rond Parijs, op de autoroute du Sud... tussen Lyon en Orange, in Zuid-Duitsland... en bij de sint gotta in Zwitserland. Rond vier uur vanmiddag waren de grootste problemen... volgens de ANWB voorbij.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 Op CitroënCarStore.nl Piet, Citroën. uh, wacht Cren eventjes. Je krijgt naast 1000 euro online voordeel nu ook 1000 euro korting van de dealer. Citroën. Nee, nee, wacht, wacht, wacht, wacht. Dat is dus een dubbele korting van 2000 euro op de Citroën C3. Kijk op CitroënCarStore.nl Ja, gooi hem er maar in. Citroën, creatieve technologie. Leonard Cohen. To op 18 september in Ahoy Rotterdam.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 Nogmaals, goedenavond. Het kuur gaan we het voornamelijk hebben over de Tour. De Brit Christopher Froome rijdt morgenavond in de gele trui Parijs in. Malcolm Mollema eindigt, als er niets meer misgaat, als zesde in het algemeen klassement. Froome en Mollema wisten hun posities te behouden tijdens de laatste bergrit. Met de aankomst bergop in Annecy Semno.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 Een staaltje fietsen is dit toch weer. Once I got to about 3k's to go and it sort of sank in that this is it now. I've, I've accomplished what I needed to. Um, it, was, it was just following the wheels and well I couldn't really follow them. It was just. Daar gaat Quintana. Quintana gaat. Ja. En dan denkt Froome. weet je wat? Rij jij maar lekker weg. Laat Rodriguez het gat maar dichten. Quintana is weg met Froome die een gaatje laat. En daarachter Rodriguez. Overweldigd met with, dat with gevoel van okay this is it now. I'm, I'm safe and I've, I've got, got pretty much to the finish. Hij kan ontspannen Nairo Quintana Nu over de streep. Ja, daar is het tegengebaar. Hij is, heeft het gezien. I, I can't quite believe that I'm sitting here in this position. It's, it's really is amazing. Um... Vroom is binnen op de derde plaats. Verliest een half minuutje. Maar die schade kan hij makkelijk hebben. Froome heeft de eindzegen binnen. I mean, <coughs> obviously steeds still got to roll into Paris tomorrow, but this is, this is it. This is the, the GC side of it, pretty much sorted out now. And uh, wow, yeah, to finish it off like this is, is really special. En kijk ik ook nog even naar het groepje met Bouke Mollema met Jacob Vegelzang. Hij snapt ook wel dat natuurlijk dak in zijn wiel gaat zitten. En, uh, ja, daar kan ik ook niet over kan nemen. Dus ja. En het zou me niet verbazen, als zo meteen Jacob Vegelzang. In de slotkilometer nog probeert die 35 seconden op Bauke Mollema dicht te rijden. En daarom zit uh, Bauke Mollema alleen maar in dat wiel. Helemaal vastgeketend, alsof hij een ketting heeft uitgeworpen door die uh, spaken van het achterwiel. dat achterwiel. Daar is hij waarschijnlijk ook niet blij mee, maar goed, dat, dat hoort erbij. En omgekeerd uh, had hij waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Hier komt dan Bauke Mollema, die nog een tikje uitdeelt aan Vogelsang. En volgens mij Mooi net even zo stiekem dat wieltje net iets tevoren uh, uh, over de streepdruk. Dit betekent in ieder geval, Gio, dat Bauke Mollema zijn uh, zesde plaats in het algemeen.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 Voor hetzelfde geld staat hij thuis, hè? Ja, ja. Twee dagen geleden zo slechts. Helemaal de doorzitten, ja. En dan, uh, ja, ik vind dat hij zich geweldig herpakt. Hij heeft gisteren al. En vandaag weer, hij bijt zich vast in die voelzang. Ja, die, die, die, die jongen heeft toch een bepaalde vechtersmentaliteit. en Karakter hebben ze allemaal, maar hij heeft nog iets extra's... waar hij daar vandaan haalt. Dat is uh, ongelooflijk, Ja. Ja. Heel knap. Ja. Zijn oude ploegleider, Adrie van Houwelingen, zei in het AD... dat hij Mollema nooit op het podium ziet eindigen. Want uh, hij is te vaak ziek op de cruciale momenten. Jij zegt, hij herpakt zich juist goed als hij een keer wat, wat minder is. Nou ja, uh, ik weet niet hoe het, hoe het anders met hem was. Maar uh, Adrie heeft hem heel lang meegemaakt. Maar een renner uh, heeft ook tijd nodig om zich te, zich te ontwikkelen. En nu na een Tour de France, ja, de, als je er zo uitkomt... Ja, dan denk ik dat je alleen nog maar uh, het lichaam... Uh, ja, moet toch moet pijn leiden om, om dit soort grenzen te verleggen. Maar dat hij... Uh, dit is echt het hoogst haalbare. En wanneer ze dit voor de Tour hadden, hadden, hadden kunnen tekenen... voor die zesde plek hadden ze het ook gelijk gedaan. <hums> hij stond in bijzonder al uh, ja, op een tweede plek. Maar ik zeg ook eerlijk... Dat hangt het meest van de concurrentie-avontuur. Concurrentie het geval van Verde, uh, wat er gebeurt. Die hele ploeg... Is eigenlijk zeep Het hele klassement was even uitzicht buiten Quintana. En ja, die, zich, die moesten zich ook helemaal herpakken. Dus dan krijg je een heel ander klassement. Uh, een paar renners die uitvielen. Ja, een, een, een vertekend beeld was het een beetje. En ik vind hem, maar dat heb ik al vaker gezegd: ik vind Bouke zo eerlijk en zo uh, rechtuit. uit. Uh -huh. uh, draait er niet om in Hij zegt, werkelijk, dit was het hoogste haalbare. Ja, en dat, dat was het ook. Dat, ja, je, dat, dat je, is het. Ja, jij zegt, dit is het hoogst haalbare. dit was het hoogst haalbaar. Ook voor de toekomst? Ja, dat weet je niet. We, we, hebben, we hebben een verrassende tour gehad met verrassende winnaars. Uh, vooral in het begin. Uh, klassementmannen die, uh, die het lieten afweten. Met een te zware giro, uh, noem allemaal maar op. Uh, valpartij... Uh, uh, Jurgen van der Broek uh, weggevallen. Ja, dan, dan, dan krijg je toch een heel ander uh, beeld. En uh, ja, kijk de renners maar wie er staan. Nu, in het klassement. Mm -hmm. Ja, uh, Contador vierde. Ver onder zijn niveau van wat we van hem gewend waren. Maar een Rodriguez, Quintana, die allemaal verwacht waren. Allemaal boven, boven Bauco, hoor, echt waar. Uh, een Kruisinger. Uh, een beetje aan Mollema gewaagd. Een hele goede Mollema zou ik wel in de buurt van Kruisingen. Nou, je ziet het. Dat klassement komt, uh, komt wel aardig goed. Alleen Valverde, ja, natuurlijk... Ja, met de waaierverhaal. Uh, de grootste uh, amateurfout die je kunt maken... is uh, wat hun gedaan hebben. Uh, met een wiel zitten prutsen, terwijl hij zo van fiets kunt verwisselen. Ja. Ja, zo amateuristisch, maar uh, Valverde wel zijn klassement naar de knoppen. En dan krijg je ook een heel, ander, uh, heel andere strijd. Want mocht Valverde nog van voren hebben gestaan. En uh, Quintana die offert zich in eerste instantie op voor Valverde. Zolang als het allemaal goed gaat, was mm -hmm. dat ook de insteek geweest. Ja, dan hadden ze geen uh, twee etappes gewonnen. Dat is, dat is het andere, de andere kant van de medaille. Maar dan hadden ze in het klassement toch nog wat meer renners pijn gedaan. Ook al eerder. Ja. En, en dan is de vraag, had Bouke dan uh, het schip nog recht kunnen houden? Dus ik, ik zeg nogmaals, echt het maximaal haalbare... en in de toekomst, ja, met heel veel mazzel... komt hij misschien nog eens een keer op een derde of een vierde plaats. Mm -hmm. Maar het, nogmaals, het hangt ook van je concurrentie af... en hoe, hoe ontwikkelt Bouken zich nog. Want zo lang fietst hij eigenlijk nog niet. En nee. uh, zijn tweede Tour, geloof ik. Dus laten we hopen. Oké. Okay. Laurens van Dam zakte naar de dertiende plaats in het klassement. Hij is blij dat het er bijna op zit. Hij had niet uh, nog twee weken langer moeten duren wat mij betreft. Nee, ik ben blij dat ik, uh, dat ik morgen, uh, of we overmorgen lekker naar huis kan. We hebben je uh, zien Leiden uh, de afgelopen dagen. Hoe was dat vandaag? Ja, hetzelfde. Of erger. Ja, gewoon uh, alles gegeven tot een meet. Ik kon niet harder. Ja, Henk, de Tour kan een leidersweg zijn. En dat was het ook, hè, die laatste week voor Tendam. Voort het dan wel. Maar uh, als we Jens Voort zagen vandaag, die wil nog wel een weekje ja. door. Ja. Die heeft er een hekel aan om weer, uh, tussen al dat kroon zitten thuis, geloof ik. Die heeft een partij gereden. Dat is toch... Ja, als ik het iemand vandaag gunde om vooruit te blijven, dan was het Jens Voort wel. Uh, vooral op die leeftijd en, en zijn inzet. Uh, altijd erin vliegen als het ook maar even kan. En hij ruikt zijn kansen. En dit was niet de eerste keer dat hij uh, in deze drie weken is gegaan. Hij heeft zich meerdere keren aan front vertoond. Hij heeft uh, ook beulswerk nog verzet voor de ploeg als het nodig was. Ja, en dan word je op 8,5 kilometer voor de streep uh, ingehaald. Ja, ik, uh, ik neem uh, een diepe buiging voor die man. Ja. Maar, maar Bouke, of... Uh, uh, Laudersendam, ja? Ja, een dertiende plek. Ja, Ik zeg wel eens of hij nou elfde uh, wordt of dertiende. Maakt het wat uit. Hij had graag uh, op nummer 10 gestaan. Maar ja, hij, bij hem was het echt op. Ja. Wat is het nou dat uh, sommige renners heel goed hun krachten kunnen verdelen... en in de laatste week nog wat over hebben... en anderen dus echt helemaal kapot zijn? Nou, ik kan me herinneren, of het vorig jaar was of twee jaar geleden... dat Laurens ook uh, best wel goed reed in de Tour... en dat hij helemaal zijn zinnen had gezet op, uh, op de Op en daar had hij uh, van tevoren... Ah, en al die Nederlanders, daar ga ik nog eens vlammen. En uh, hij had de slechtste dagen uit de ronde op Oud de West toen. Dat kan ik me ook nog herinneren. Uh -huh. Die jongen die heeft... wat ik meestal van hem wel weet... is dat hij toch wel vaak één of twee slechte dagen heeft in de ronde. Dus uh, ja, ook naar hem gezien vind ik ook dat hij een hele goede tour heeft gereden... en dat het op laatste op is en dat je dan... Ja, twee van zulke lastige dagen, dat je die niet meer kunt verteren. Ja, ik vind dat niet zo raar. En uh, ja, voor hem ook uh, een hele goede tour. Geweldig goed gereden. Ja. Dus uh, ja, ik vind het allemaal niet zo erg. Of je nou uh, tiende wordt of dertiende. Uh -huh. Dan de winnaar, uh, Chris Froome. Uh, eigenlijk geen moment in gevaar geweest, hè, de hele tour? Nee. Ik vind het alleen jammer dat hij, uh, dat hij een cadeautje vandaag weggeeft. Want hij heeft niet gestreden tot op de streep. Want uh, ik geloof niet dat hij vandaag weer te houden was. Als je toch ziet hoe hij demareert. <laughs> eerst, eerst dan denk je van... Uh, Rij die twee weg, Rodriguez en Quintana. En dan uh, blijft hij nog even zitten. En hoe hij dan wegspeert bij Contador. Net of hij die Contador helemaal ja, naar achteren wil boren. Met, met zijn turbo erop. Die krijgt zo'n mentale tik. Ja, en dan erop en erover. En toen dacht ik van ja... Maar volgens mij dacht hij zelf ook van... Uh, om al die gesprekken die dadelijk weer op gang komen... om dat maar uit de weg te gaan. Ik vind het wel goed zo. Ja, maar, ja, ja. Ja. En dat gevoel, dat, ja, dat geeft hij me nu wel mee. En ik denk dat dat meerdere mensen zijn. En ook journalisten zullen wel weer zo denken. Ja, en eigenlijk moet hij daar zich helemaal geen snel van aantrekken. Gewoon rijden. En uh, ja... Ik heb er nu een, een, een beetje een nare smaak bij, een, een nare smaak bij ja. denk ik. Nu had je ook alle andere uh, wedstrijden of uh, etappes die hij won... is hij door het uiterste gegaan. En nu houdt hij zich eigenlijk in. En dan, uh, ja, ik vind dat jammer. Ik, uh, van de andere kant, uh, ja, Quintana, prachtige renner. Ook voor de toekomst. Uh, maar hij rijdt niet bij jou in de ploeg. Dus uh, waarom moet je hem dan een cadeautje geven? Ja, ja. Hoeveel indruk heeft hij Quintana op jou gemaakt? Ja, ik, uh, uh, uh, voor een, uh, een Colombiaan heeft hij heel veel in zijn mas. En daar bedoel ik mee. We zijn eigenlijk gewend bij Colombianen dat ze heel goed bergop kunnen. En de rest uh, minder? Uh, uh, minder. En vooral bergaf. Vaak heel wat minder. Maar hij rijdt goed bergaf. Zelfs in de, in de vlakke tijdrit. Ja, dat is natuurlijk zijn slechtste terrein. Heeft hij ook niet slecht gereden. Want anders dan kom je niet uh, in deze positie. Maar overal wordt hij zijn winstjaar, die, die, die moet hij in de, in de berg oppakken. Dus ja, een tour winnen voor Quintana, dat is, dat is mogelijk. Vooral wanneer er veel berg op is. En, uh, en Froome heeft, uh, is een minder jaar. En het is ook een mens, hè? Dus uh, het is een mannetje voor de toekomst. En heb ik er nog zo in. Dat is uh, Kwiatkowski. Wat die jongen in de eerste week gedaan heeft. Wat hij voor Kevin dus gedaan heeft uh, om die sprint aan te trekken. Zo lang op kop rijden, finales rijden. En nu weet ik wel, uh, in de berg of in de lastige ritten... heeft Chavanel ook heel veel voor hem gedaan en nog wel een paar van die mannen. Maar ja, het meeste moet op toch zelf allemaal uh, uh, wegtrappen. En dat hij toch op zo'n elfde positie komt in, in, in, in, in een drie weken uh, durende tour. Heel regelmatig. Niet echt een, een slechte dag. En, en vandaag ook was hij toch best wel, uh, best wel in nodig. Vind ik, en dat is ook, het zijn allemaal jonge mannen voor de toekomst. Ja, ja. Ja, het, het belooft nog wel wat. Ja. Zijn, morgen de Champs-Élysées. Uh, in de avond, wie gaat er winnen? Ik ga voor, uh, voor Kittel. Oké, okay, ik heb hem genoteerd. Bedankt. <laughs> Henk ik Ik okay, hou tot, je eraan. Tot morgen. Zes <laughs> okay, uur ben ik in morgen. de studio. Gaan we, ga zo. ik met voorskampje eens uh, een beetje evalueren. Tot, tot ziens. Oké. Okay. Girls van Donna Summer was dat. De beste judoka's ter wereld. Nee, we gaan eerst even voor Robin van Persie doen. Die heeft zijn eerste wedstrijd in de voorbereiding... op het nieuwe seizoen meteen opgeluisterd met een doelpunt. De aanvaller maakte voor ruim 83.000 toeschouwers. in Sydney, de vijfde van Manchester United... in de oefenwedstrijd tegen een Australisch sterrenteam het werd. 5-1. Van Persie kwam een half uur voor tijd in het veld voor Ryan Giggs... en scoorde dus in de slotfase. En dan, die judoka's ter wereld... die bestrijden elkaar uh, dit weekend in het Grand Slam van Moskou. Er was succes vandaag in de klasse... Tot 63 kilo bij de vrouwen, want Annika van Emde haalde daar zilveren. had Kloosterboer is aangeschoven in de studio. Hij had net geen goud, waardoor niet? Ja, het was niet wat je noemt een kansnoze nederlaag. Het is een uh, partij geweest wat vooral tactisch was. Um, die, uh, die tegenstander van haar, Gerbi, een uh, vrouw uit Israël... die kreeg halverwege de partij een uh, strafje mee, dat wil zeggen... Annika van Hemde kreeg hem tegen en dat was vanwege passiviteit. Een beetje onlogische actie van de, van de umpire uh, op dat moment had net zo goed andersom kunnen zijn. En vanaf dat moment is de partij eigenlijk gekeerd. Toen ging uh, de Israëlische ging, uh, verdedigen. En toen moest Annika van Emden in de aanval. En die kreeg de pakking niet goed. Ze kon, zich, uh, ze kon geen houvast krijgen aan de revers van, uh, van Kerby En toen uh, ja, ging het eigenlijk mis. Die Kerby heeft zich uh, makkelijk naar het einde toe uh, gejudood. En won dus op een minimaal... Een uh, puntenverschil, eigenlijk niet eens een punt, maar een strafje voor de tegenstander. En van hem de eigenlijk een dipje in een uh, verder heel goed seizoen. Ja, het gaat heel erg goed met Van, van Emden. Dus ze is ook uh, goed in vorm. Ja, het verhaal van haar is bekend natuurlijk. Uh, de, de tweede achter Elisabeth heeft twee keer een kans op uh, Olympische Spelen. Deelname gemist, daardoor. En uh, nu is die klasse min 63 is voor haar. En ze, dat maakt ze tot nu toe waar. En deze finale plaats is daar een bewijs van. Ze is uh, heel goed in vorm en op weg naar uh, het wereldkampioenschap in Rio. En het feit dat ze hier in de finale staat, uh, wil toch wel zeggen. Um, dat ze er goed bij staat. Alhoewel, een kleine kanttekening. De Japanners en de Franceses waren er niet in haar klasse. En dat is in de, in de top 10 scheelt dat wel een, een paar plekken. Maar ze zou zelfs wereldkampioen kunnen worden? Dat zou best kunnen, ja. Want ze is uh, echt heel erg sterk. En ze is uh, goed in vorm. Dat vertelde ze later ook na de wedstrijd. Uh, dat ze er een, echt een goed, goed gevoel over had. Um, en ze verliest eigenlijk een beetje op een knullige manier. Ze had eigenlijk... Hier haar eerste Grand Slam moeten winnen. En uh, gezien de partij had dat ook gemoeten. Al wel, je moet zeggen, die Gerby uh, is ook aan een, een, een ijzersterk seizoen bezig. Dit is al haar uh, zesde podiumplek op een rij. Dus uh, die komt daarmee nu op uh, de eerste plaats van de wereldranglijst. Dus de tegenstander was niet mis, maar ze had meer verdiend. bury him Zit met hitchhike. De Amerikaanse Haley Anderson heeft bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona de wereldtitel op de 5 kilometer open water veroverd. Anderson, winnares van Olympisch Zilver vorig jaar op de 10 kilometer, bleef in het water bij de haven van Barcelona de Braziliaanse vrouwen Poliana Okimoto Sintra en Anna Marcella Cunha voor. Bij de mannen ging het goud op dezelfde afstand naar een Tunesiër, Oussama Benlouli. Het was de tweede grote prijs voor hem. Vorig jaar werd hij in Londen Olympisch ...op de 10 kilometer. Er kwamen geen Nederlandse zwemmers in actie op de 5 kilometer. Ferry Weertman start maandag op de Olympische afstand de 10 kilometer. En dan gaan we verder met synchroon zwemmen. Daar heeft Nederland zich in Barcelona geplaatst voor de finale... Uh, voor teams, technische routine. Oranje eindigde tijdens de kwalificatie met 81,800 punten op de twaalfde plaats. Net voldoende voor een startbewijs voor de finale. De eindstrijd is maandag. Rusland was de beste in de voorronde, gevolgd door Spanje en Oekraïne. Uh, en dan de volgende. Jorik de Bruin kwam er bij het schoonspringen op de 1 meter plank niet aan te pas. De Nederlands kampioen beter thuis op de 3 meter plank. Overigens haalde de finale niet uh, met een totaal van 289,4 punten. Eindigde hij als 32 e In vergelijking met de toppers kwam hij onder meer door een te geringe moeilijkheidsgraad veel. Namelijk 60 punten, oftewel de waardering voor een goede sprong te kort. En we hadden het net over open waterzwemmen. Nederland heeft weer een open zwemmen. Na de gouden Maarten van der Weide in Peking was het vier jaar stil... en is weer een talent opgestaan. Ik noemde net zijn naam al Ferry Weertman. Hij doet de komende maandag mee aan het WK in Barcelona... op de 10 kilometer open water. En Weertman viel niet meteen voor het zwemmen in open water. Ja, in eerste instantie dacht ik dat ik meer een binnenwaterzwemmer was. Maar ik ben erachter gekomen dat ik wel echt goed ben in open ja. En Het gaat ook steeds beter... Uithoudingsvermogen, duur. Uh, ja, je moet ontzettend sterk zijn, lijkt me. Wat komt er allemaal voor bij kijken? Uh, het is belangrijk dat je goed mee kan zwemmen in het eerste deel. Maar het is zeker ook belangrijk om het laatste stuk nog echt een eindsprint te hebben. Want het gaat er natuurlijk om weer het eerste aantrek. Ja, maar uh, trainen, uren in het water liggen, uh, het lijkt me ook loodzwaar, toch? Ja, het is wel ja, zwaarder in de zin van dat je meer moet trainen. Maar ja, het is ook leuker omdat het meer tactisch is... en je meer moet nadenken bij het zwemmen dan alleen baantjes heen en weer. Wat zijn voor jou momenten dat je dus, zeg maar, ook, uh, je hoofd er heel goed bij moet houden? Wat zijn de verleidingen? Wat zou er fout kunnen gaan in een race? Je wil graag hard openen, want het gaat heel makkelijk aan het begin. Alleen als je dat doet, dan zwemt iedereen heel gemakkelijk met je mee... En dan ben je aan het einde ben jij kapot en hebben zij nog heel veel energie. En dan ga je natuurlijk nooit die eindsprint winnen. Maarten van der Weijden, een man die het in het verleden heeft laten zien. Een ja. Olympisch kampioen. Is hij een voorbeeld voor jou? Hij is zeker een voorbeeld voor mij. Ik bedoel, hij heeft laten zien dat je alles voor het zwemmen moet laten liggen... om op het juiste moment goed te presteren. En dat heeft hij gedaan en heeft goud gewonnen. Dat is natuurlijk een mooi verhaal. Hij is daar heel ver in gegaan? Ja, hij is er heel ver in gegaan met zijn tentje en ook met die jetlag... Die hij toen op had. Uh, daar heeft alles, alles ervoor gelaten wat hij ervoor kan laten. Wat verwacht jij zelf eigenlijk van het WK? Als je ook kijkt naar andere namen, andere kanshebbers, hoor jij bij dat rijtje? Of zeg je nou, jongens, uh, laten, we, laten we bescheiden blijven, eerst maar eens zien? Ja, ik wil niet uh, de verwachtingen te hoog maken. Maar als het goed gaat, dan zou ik wel bij dat rijtje kunnen horen. Ja. En wanneer gaat het goed? Als ik goed mijn rust kan houden in het begin en rustig naar voren kan zwemmen, uh, halverwege. Zodat ik ook echt bij de ja, zeg top 10 lig in het laatste rondje. Als de, de echte versnelling komt, dat ik dan gewoon bij de top lig. Want in principe ligt mijn sterke punt wel bij de eindsprint. Dus als ik erbij kom bij de eindsprint, voor de eindsprint, dan kan ik zeker goed meezwemmen. Dus als jij in dat laatste rondje gewoon bij die kop uh, ligt, dan wordt het heel interessant? Ja, dan wordt het interessant, ja. Uh, de, de, is jou, ligt jouw main focus bij, bij Rio? Of zeg je, uh, nou ja, als het hier gebeurt vind ik het ook prima. Maar, uh, of is de planning helemaal zo gemaakt dat het in Rio moet gaan gebeuren? Nee, het is echt voor Rio gemaakt. Het is, als het hier gebeurt, dan is het leuk. En dan weet ik dat het in Rio al helemaal zou moeten kunnen. Maar ja, als ik hier geen goede race heb, dan weet ik dat ik nog drie jaar heb om het perfect te maken. Ja. En wat moet er dan in die, in die, drie, jaar, uh, in die drie jaar gebeuren? De, de, de stage tent? Of hoe, even, hoe noem je dat ding? <laughs> ja, die maar de hoogtetent. De tent? Dat zou ik niet meer dan één jaar willen, want ik denk dat je krijgt daar in één keer een boost van. En als je dan nog twee jaar moet wachten voordat de uh, Olympische Spelen is... Gaat het effect misschien een beetje verloren? Nou, misschien dat het hetzelfde blijft, maar dan moet je iedere keer in een tentje blijven om het hetzelfde te houden en het niet weer te laten zakken. Nee. En een jaar in die tent, dat is lang genoeg? Van wat ik heb gehoord, is dat meer dan lang genoeg, ja. <laughs> nou, er is één voordeel in die zin. Uh, je vriendin, Sharon, gaat naar Frankrijk. Ja, jammer genoeg wel. Jammer genoeg? Jammer genoeg. Ja. Maar, ja, erachteraan gaan is voor mij geen optie. Want ik heb hier zoveel progressie geboekt afgelopen jaar. dat Ik wil niet het risico nemen om die progressie uh, tegen te gaan. Ja, en de liefde die houdt wel stand. Ja, ja, dat denk ik wel. Okay. En die vriendin van Ferry Weertman is Sharon. En dat is Sharon van Rouwendaal. Zij gaat dus in Frankrijk trainen.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 was dat met Our House. Na de inzinking van Bouke Mollema op weg naar Alpe d'Huez... hervond hij zich in de etappes van gisteren en vandaag. Mollema wilde kosten wat kost zijn zesde plaats vasthouden... en dus restte hem maar één ding. Jacob Vogelzang niet uit het oog verliezen. En aan het eind van de dag bleek die missie geslaagd. En dat leverde een tevreden ploegleider Nico Verhoeven op. Ja, dat was in elk geval het, uh, het doel van de rit van vandaag. Dus Bouke heel goed afzetten en hem sparen gedurende de rit dat hij, dat hij goed kon eten en drinken. En dat hij zo, zo, ja, zo fit mogelijk zeg maar, aan de laatste klim kon, kon beginnen. En we wisten dat de aanloop naar de laatste klim dat het gewoon lastig was. Een smaller baantje met, met ook wat hoogteverschil. Dus dan kon je denk op tv wel goed zien dat ze daar eigenlijk al voor gas reden. En Bouke zat daar eigenlijk al in het wiel van, van de Sky's. Dus hij zat daar goed en toen de klim begon zat hij bij, bij voerderzang. Nou ja, en, uh, op een bepaald moment konden wij naar voren schuiven En toen reed hij denk ik, rond de 10 of 11e plaats met Voegelzang. Dus uh, hij had, wat dat betreft had hij alles onder controle. En uh, ja, Voegelzang reed eigenlijk ook het tempo dat hij kon rijden. Dus dan uh, heb je alles onder controle. Want hij had ook geen uh, ja, renners achter hem voor de achtste plek. Die stonden ver genoeg achter hem. Dus dat was geen enkel probleem. Hij zei vanochtend bij de start, welke had hij nog wel even over. Nou ja, ook omhoog kijkend naar het klassement. De mannen die boven hem stonden. Maar dat is dus, uh, daar is dus een streep doorgezet gezien die... Vrij harde aanloop richting, uh, richting de finale. Nou ja, dat was niet reëel. Hè? Want dan had die, uh, zou die Kreuzinger voorbij moeten springen. Ja, dat was een aantal minuten die uh, voor hem staat. Naar Kreuzinger, zoals hij op dit moment rijdt. Ja, daar ga je zeker, als je zelf al niet 100% bent, ga je zeker geen paar minuten pakken op Kreuzinger. of Kreuzinger. Of, of er moet iets gebeuren met een van die renners uh, vooraan in het klassement. Maar daar, daar kun je nooit van uitgaan. De toer is een achtbaan van emoties, hè, zeggen ze wel eens. Dat moet jij ook ervaren hebben de afgelopen week, want daar goed, hij stond tweede. Uh, en toen heb jij ook al een moment gehad, volgens mij, dat je dacht van als hij Parijs maar haalt. Nou ja, toen heb je die tijdrit gekregen, toen is hij naar de vierde plek gegaan. Maar dat was Contador en Kreuzingen die, die voorbij kwamen. En op dat moment wisten we natuurlijk dat we Quintana en Rodriguez erachter hadden. Die gewoon, uh, ja, net zoals gisteren en vandaag en de, de, de dag naar op de West, dat waren echte ritten voor die mannen. Dus toen wist je dat een zesde of vierde plek in feite, uh, ja, dat het daar ergens om zou gaan. Je uh, zit alles mee, dan kun je misschien vierde worden zitten tegen dan word je zesde. Alleen we hadden toen niet, uh, ja, we wisten, ja, het was eigenlijk nog net voor Alp de West, met die tijdrit hadden we eigenlijk niet echt rekening gehouden dat, uh, ja, dat Bouke gewoon op een bepaald moment niet meer fit was. En als je dan ziet dat hij dan een zesde plek uit de brand sleept, ja, dan is dat, uh, vanuit uh, dat gezichtsveld is dat gewoon heel super, super goed. Hij komt hier ook hoestend en proestend boven. Hij moest wel, wel twee, drie minuten bijkomen al hoestend om überhaupt één woord uit te kunnen spreken. Um, ja, is, het, is de toer voor hem gewoon te lang geweest of is het botte pech dat hij last van zijn luchtwegen heeft gekregen? Nou ja, dat is gewoon meer botte pech. Natuurlijk is die daardoor, die toer is gewoon een halve week te lang geweest. Maar hij was gewoon fit en uh, je balanceert altijd op het randje omdat je gewoon uh, elke dag zo'n inspanningen moet doen. En er zijn gewoon heel veel renners. Kik Bouke is echt niet de enige die met, een probleem, met die problemen zit. Er zijn ook renners afgestapt die hetzelfde probleem hadden. Alleen wij hebben met Bouke echt het geluk gehad. En dat geeft ook aan dat hij dat gewoon heel goed herstelt. Dat hij gewoon uh, dat de laatste bergrit eigenlijk zo diep is gegaan. terwijl hij niet 100% was. en dat hij de vervolgens toch kan herstellen. En dezelfde dag daarna, elke keer wat beter wordt. Kijk, en dat is natuurlijk wel iets te, dat je ook meeneemt: dat je gewoon weet dat, dat hij ook herstelt als hij niet fit is. Dus dan zie je dat hij wel een heel goed herstelvermogen heeft. Dam verliest vandaag nog twee plekken um, van 11 naar 13. Die was echt helemaal op, hè? Ja, dat was ook uh, wel verwacht, min of meer voor de rit. Hij was gewoon. Uh, ja, de afgelopen twee dagen is hij is wel iets beter, is iets beter, gaan zijn gevoel is iets beter geworden, maar, uh, maar ja, hij had gewoon, gewoon te veel last van die val van, van de tijdrit. En dan uh, de renners achter hem, die kwamen eigenlijk steeds dichterbij en als je keek dat, uh, dat uh, twee renners, die stonden binnen de 30 seconden achter hem. En hij, ik zou in principe kwiatkowski nog voorbij hebben kunnen gaan als hij er 1 seconde sneller was. Maar dat was uh, ook niet reëel en zeker niet als je ja die kwam met Bouke, net na Bouke kwam die boven, dus... Uh, dus wat dat betreft was het ook uh, ja, geen go. En uh, als je dan ziet dat hij dan twee plekken verliest en uiteindelijk dertiende wordt met uh, een hele slechte laatste vier dagen. Dan valt het al bij jou nog mee. Ja, hij heeft lang gestreden ook met de klassementsrenners in de top tien van het uh, klassement. Hij zei zelf, zei hij zojuist, ja ik heb denk ik wel aangetoond dat ik er langzaam bij ga horen. Is dat te bescheiden voor hem? Nou ja, ik denk dat hij al vorig jaar al wel bewezen heeft dat hij erbij hoort. En, uh, hetzelfde hadden wij eigenlijk al heel snel uh, met de planning van dit jaar heb ik gezegd... ...ja, je, je hebt een, min of meer een vrije in de Tour en je bent onze kopman voor de Vuelta. Dat geeft aan dat hij gewoon uh, ja, in een ploeg net, net als de onze als kopman kan vertrekken in een grote ronde. Ja, dat geeft aan dat je vanuit de ploeg in elk geval veel vertrouwen richting zijn renners schenkt. En uh, ja, als je, als je die status hebt, dan, uh, dan mag je wel eens zeggen dat je erbij hoort. En dan uh, hoef je daar niet uh, bescheiden of zo over te zijn. Er wordt aan hem getrokken, de andere ploegen ook. Hoe graag willen jullie hem bij de ploeg houden? Nou ja, wij willen hem wel graag bij de ploeg houden. Maar dat is een beetje ook uh, natuurlijk een periode met vraag en aanbod. Uh, hij is heel interessant, hij is populair. Uh, alleen, uh, ja, we moeten, we moeten wel de mogelijkheden hebben om hem te kunnen te behouden. Uh, dus ja, uh, dat zien we de komende weken wel na de Tour of dat, of dat gaat lukken. Parijs is nog ver, zelfs vandaag nog. 600 kilometer, misschien wel 700. Heb je toch het gevoel dat je er bent? Ja, het is wel een opluchting dat je natuurlijk, uh, vandaag die laatste berg over bent. En dat, uh, en dat je in feite de zesde plek op dit moment vandaag afsluit. En uh, normaal gezien verandert daar morgen niks meer mee. Dus voor morgen is het gewoon een uh, parade voor de sprinters eigenlijk. Dat wordt een, uh, een sprintetappe. En uh, ja, zolang als er verder niks gebeurt in de wedstrijd, dan, uh, dan ben je gewoon zesde. Dus, uh, maar ja, we moeten altijd nog even alert blijven morgen dat, we, dat er geen uh, domme dingen gebeuren. En dat zei Nico Verhoeven tegen Steven Dalebout. Voor Chris Froome wordt het morgenavond een grootste intocht in Parijs... als tweede achter volgende Engelse tourwinnaar. Froome heeft de honderdste editie van de tour overtuigender gereden... dan zijn voorganger Bradley Wiggins, de 99ste. Froome was duidelijk de sterkste. Vandaag moest hij de zegen laten aan de Colombiaanse klimmer Quintana. Op de top van Semno gaf Froome een persconferentie. En Jeroen Wielheid was erbij. Hij bleef als elke dag zichzelf, hoog boven Annecy. Keurig, ingetogen, ingehouden blij. Af en toe kwam er een glimlach bij het vertellen van zijn verhaal. Galmend versterkt in de Sal de Pres. Hier was hij voor gekomen. Voor deze gele trui was in Kenia zijn reis begonnen. Elke dag was anders, met regen, goed of slecht in de bergen, de ploeg onder druk. De Hondse Toer had alles voor Froome grain mountains eh uh, goede dagen in maart deze maanden. Ehm het team has has come on a fresh for these days. I mean and I think it it's, it's on fitting for the 100th position. Really has been a special edition this year. Naar alle twijfels en vermoedens over doping niet een deel van zijn geluk weg. Froome vindt de kritiek begrijpelijk voor 100%. Het zal elke gele truidrager overkomen en je moet het accepteren. Het is een uitdaging om te helpen te tonen dat het anders kan. It's, it's definitely been a challenge. Um, it's understandable, 100% understandable. Given where the is come, de history van the sport. Ik denk dat wie going in deze position, whoever was wie to be wearing the yellow jersey, was going to come under the same, same amount of scrutiny, same amount of uh, by journalists, by fans, and and I accept that. I, I, I completely understand. I mean, I'm also one of those guys who who've been let down by the sport. Um, I just hope that through winning this year's tour, be able to help try and change that. I know it's going to take a lot more time, but um, yeah. I mean, we're we're willing to, to try and do everything it takes to, to show people that the sport has turned around. Door zijn aanvallende rijden, vooral op de Mont Ventoux, werd hij al vergeleken met Eddie Merckx, de kannibaal. Ook voor hem is Merckx een grote legende. Die vergelijking is een eer, een aanvaller in het geel. Maar Merckx is wel ver voor zijn tijd. Hij heeft er heel weinig van gezien. Pas in 2003-2004 zag hij voor het eerst de televisiebeelden van de tour. Ja, ik bedoel, Eddie, Eddie Marks is een one of the the greatest legends of, of the sport. So to be to be compared to him really is an een Especially his racing style. I mean, he even though he was in yellow, he still took the race on, still attacked. And he was a little bit before my time, so I, I didn't actually get to see see his racing. When when I first started watching the sport, it was uh only in 2003 2004 on television. So ja, um, yeah, unfortunately, I, I didn't get to see much of his racing, but I've, I've heard a lot about the stories and that it, it, uh, it really is. He's, he's a great icon of the sport. Hij heeft geen idee hoeveel tours hij nog kan winnen. Op zijn 28ste beseft hij wel dat Renners pas vroeg in de 30 aan hun beste jaren beginnen. Ik denk mean, dat. Ja, Ik weet het niet, ik denk just over hier en nu, now Ik right now. het I mean I'd Ik ben nu 28 jaar. Dus als je het zo denkt. Ik denk dat de meeste cyclisten into their prime komen. rond de early 30s, F-30, early 30s. Dus als je het zo denkt, ik zou come back and en blijven voor de Tour de France. zolang as as ik kan en zolang ik de motivatie heb. Hij weet zeker dat er nog veel te leren is. Ook omdat hij relatief laat begonnen is. Klimmen. Tijdsreiden dalen. Er is nog veel te doen voor Chris Froome. I certainly feel that I was quite late getting into the sport. Um, I, I just um, refuse to accept that I don't still have improvements to make. I think in, in every aspect of, of cycling, There I've still got improvements to make. My uh my timing, my time trialing, my uh, descending that everyone seems to think is so terrible. Um, uh, there, there, there are lots of things I can keep working on for sure my, uh, my style Well if you live in dusty twilight baby That's okay Cause there are women at the bar to greet you Every day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 Mooi nummer, Loving Whiskey, Rory Blok. Nederlands voetbal, elftal onder 19, is het EK in Litouwen... begonnen met een 3-2-zegen op Litouwen. Uh, Wim van Zwan uh, scoorde de derde en uh, dat was een late treffer. Uh, nee, de ploeg van Wim van Zwan. En Rai Vloed scoorde hem, dat is een zoon van Wiljan Vloed. Spanje won met 1-0 van Portugal in dezelfde pool En volgende week dinsdag, aanstaande dinsdag, uh, speelt Nederland tegen Spanje. En uh, Dordrecht uit bleek voor Feyenoord vanavond erg lastig. Want het werd aan de Krommendijk 1-1. Uh, Feyenoord kwam wel voor door Graziano Pelle. Na acht minuten uit een strafschop maar in de slotfase maakte Josimar Lima met een schitterende kopbal gelijk. De Engelse golfer Lee Westwood heeft zaterdag de macht gegrepen bij het British Open. Hij gebruikte in Schotland 70 slagen voor zijn derde ronde... en daarmee belandde de Brit op een score van min 3, 210 in totaal. En De Amerikanen Tiger Woods en Hunter Mahan meegen volgen op twee slagen.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 Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakech Express? Don't you know we're riding on the Marrakech Express? They're taking me to Marrakech, all on board.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 Aspie, Stils en Nash met de Marrakesh Express. Hallo, contact. Hallo met Bram Tankink. Goedenavond Bram. Goedenavond. Heb je het gevoel dat het er uh, eigenlijk al op zit? Uh, ja, ja, ja. We gaan nu in ieder geval uh, morgen, morgen de champignons oprijden. Uh, dus uh, ja, dan is het al. Uh, dan heb je het wel echt gevoel dat het erop zit. Ja, zeker. Uh, omdat het gisteren echt een loodzware etappe was. En voor mezelf uh, nog echt een battle om uh, in koers te blijven. En als je dan vandaag hebt overleefd, dan, uh, dan, dan weet je dat je er bent. Ja. <laughs> ik, ik las dat je vandaag vlak voor de finish nog bevoorraad bent. <laughs> ja, ik kreeg een biertje van een paar gasten. <laughs> een uh, blikjes bier. En ik nou, dan moet ik het ook maar even... Weet je wel, dat is echt een moment van yes. Ik heb uh, prijs gehaald. Dus uh, aangepakt. Een paar goede slokken genomen en die laatste 300 meter uh, het afgelegd. Ja, Joris Rademakers gaf het blijkbaar en die schreef op Twitter... Mijn toermoment, een pintje geven aan Bram Tankik op 600 meter van de finish. Wat een held. Proficiat, goede tour. Hopelijk smaakte die ook. Ja, ja, ja, ja mooi. Dat ik dan zijn toer heb gemaakt vind ik ook wel weer mooi. Ja, ja. Ja. Zij, uh, jullie zijn nog steeds met uh, de volle ploeg, negen man. Bouke Mollema zesde. Ja, dan kan het eigenlijk niet meer kapot, toch? Nee, ja, goed. Uh, nee. En het, het mooie is, het zag er even heel met toe waar het podium. Ja, dan krijgen we wat tegenslag met Bouken en ook met Laurens. Laurens die valt heel hard. Uh, die heeft daar de laatste drie dagen wel wat gang gehad. En dan Bouken die wordt ziek. Uh, een, beetje, ja, een beetje, niet echt ziek, maar een beetje ziek. Ik dat ik hetzelfde een beetje heb gehad. En dan zie je dat hij toch met heel veel strijdlust toch nog zesde wordt. En uh, ja, dat is, uh, dat is, uiteindelijk mogen we dan heel te, ja, tevreden zijn eigenlijk. En heeft er, hebben we gewoon naar het vermogen gepresteerd. Ja. Weet je eigenlijk hoeveel ze jij bent geworden? Althans, hoeveel ze je tot nu toe staat? Uh, nee, ik heb even geen idee. Maar uh, <laughs> ga het gaat rond de 60 of zo. Nee hoor, valt best mee. 42 e 1 uur, 2 minuten en 44 seconden achter. Is dat, is, dat, is dat zo? Nou ja, dat staat op de telex en die geloof ik altijd. <laughs> oké, okay. nou oh ja, oké, okay, prima. Ja, super. Ik zeg nog, nog een paar laatste vragen. Wat was de moeilijkste dag in de Tour? Uh, gisteren was echt voor mij de moeilijkste dag, want toen kwam ik als laatste boven op de Madeleine. En uh, toen moest ik de afdaling echt vol vol in, om uh, in ieder geval weer in een groepje te komen... en niet uh, ja, daardoor in de te komen. Ik reed gewoon nog achter de was, was uh, ja, ik, ik was gewoon zo slecht, ik uh, kon even helemaal niks. Dus dat was de moeilijkste dag. Ja, en de mooiste dag? De mooiste dag was die Waierit. Waar wij eigenlijk uh, ja, gewoon met de hele ploeg uh, eigenlijk het spel op de wagen brachten en daar dus ook een aantal concurrenten uitschakelden. Maar dat was voor ons uh, ja, echt een teamprestatie. En, en ja, het was echt een, een gloriemoment. Ja. Ja. En de, de komende nacht wordt de mooiste nacht, heb ik begrepen? Uh, nee, dat wordt het morgen nacht, dan zie ik mevrouw weer. <laughs> Oké, okay. en dan uh, daarna box meer meteen? Uh, ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Box meer, tip out veel succes ja. en sterkte morgen, Bram. Ja, dankjewel. En goede rit morgenavond. Lateran. Ja. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Einde van deze NOS. Langs de lijn, Max van Wezel zit klaar voor het oog. Uh, uh, langs de lijn is er morgenmiddag weer om twee uur. Want Radio Tour, morgenavond pas weer. Om zes uur. Met de laatste etappe.